12 uur. Sofie Verhoeven met het NOS-journaal. Bij de rechtbank van Haarlem is het kort geding begonnen... rond de landelijke Sinterklaas-intocht in Zaanse Schans. Stichting Majority Perspective heeft de zaak aangespannen... tegen zes partijen, waaronder de burgemeester van Zaanstad en de NTR. De stichting wil dat Zwarte Piet tijdens de intocht aanstaande zaterdag... geen enkel racistisch kenmerk heeft. De rechter benadrukte bij het begin van de zitting... dat het niet om een volledig verbod van de intocht zelf gaat... Majority Perspective is tegen alle vormen van schmink voor Zwarte Piet... van roetvegen tot volledig bruin en andere stereotype-uitingen zoals oorbellen. Morgenmiddag is de uitspraak. Noord-Korea heeft nog dertien werkende raketbasis... waar ballistische raketten kunnen worden gemaakt. Dat zegt een Amerikaanse denktank in een rapport. De denktank zegt activiteit te zien... op dertien van de twintig bases in het communistische land...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 De Europese topman zegt in Nederlandse en Belgische media dat de Chinese webwinkel voor Luik kiest in België. Het is dan de bedoeling dat het distributiecentrum dicht bij het vliegveld in Luik komt. De topman houdt nog wel de deur open voor Nederland als het bedrijf in de toekomst verder wil uitbreiden in Europa. Onder andere premier Rutte heeft zich hard gemaakt voor een distributiecentrum van Alibaba in Nederland. De fabrikant van Heksenkaas heeft een zaak bij het Europees Hof van Justitie verloren. Heksenkaas werd in 2007 op de markt gebracht... en sinds 2014 maakte een concurrent voor een supermarkt een kaas die erop lijkt. De zogeheten Witte Wievenkaas. Daarom spande de maker van de Heksenkaas een rechtszaak aan. Nederlandse rechtbanken kwamen er niet uit... en verwezen de zaak door naar het Europese Hof. Dat heeft nu gezegd dat de smaak niet objectief is vast te stellen... en daarom kan de maker van Heksenkaas niet het alleen recht opeisen. Het weer nog, later op de dag, wordt het vrijwel over. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 in the U.S.S.R. Het waren de Beatles uiteraard van het White Album met uh, Back in the USSR. En het is niet helemaal het begin zoals we dat in gedachten hadden. Want uh, Ruud Jansen en ik die, uh, zouden vier uur lang de White Album met u gaan delen. En het uh, begin uh, zou anders zijn dan wat ik nu heb gedraaid. Want Ruud is net binnen. Hij had weer even last van het openbaar vervoer. Zeg maar, de trein reed niet, dus moest hij met de bus. En ik kwam net binnen. Is dus nu druk bezig met voorbereiden. En ik was ook iets later dan gewend... Want uh, ik stond op de kruisweg in Hoofdorp 35 minuten stil. Ja, en dat gebeurt dan zo nu en dan wel eens. Dus uh, het programma begint anders dan dat we wilden eigenlijk. U hoorde in ieder geval Back in the USSR van het White Album. Dat was het negende album van de Beatles. En het werd uitgebracht op 22 november 1968. Het uh, grootste gedeelte van de nummers op dat album... werd geschreven in Rishikesh in India... tijdens een meditatiecursus bij de Maharishi Yoga... Back in the USSR is een compositie van Paul. en Die schreef dat in Rishikesh. Het, het was een parodie op Back in the USA van Chuck Berry. En op het vocale geluid van The Beach Boys. Tijdens de opname van dit nummer stapte Ringo Starr op. vanwege het aanhoudende commentaar van Paul op zijn drummen. Het kwam, hij kwam op 4 september trouwens wel weer terug. Uh, nou ja, dat hebben we in ieder geval gehad. We hebben nog tijd voor een, een tweede nummer. En dat is Dear Prudence. I we'll love you Ik haak nog een beetje na, maar dat uh, doet er allemaal niet toe. Uh, puff, puff, nou een hout, jongens, goed. Jongen, put, gut, heig, heig. Puf, puf, nou, daar zijn we dan, hoor. Uh, uh, ik denk dat wij gesaboteerd worden door een Stones-fan. Dat zou zo moeten kunnen. Ja, ik denk het wel, want die heeft een trein stilgezet in de Velse tunnel zodat ik er niet door kon. En bij jou heeft hij de brug in de Kruisweg gesaboteerd. Ja, ja ik, denk het, ik denk het gewoon dat, dat het is. Hoor. Ja, dat moet het geweest zijn. Dat kan niet anders. Nou, dat, dat, dat moet het geweest zijn. Maar het probleem is natuurlijk dat we nou niet zijn opgestart... zoals we dat eigenlijk wilden. Nee, precies. Want, uh, ja, waar gaat het vandaag om, dames en heren? Nou, we hebben het al aangekondigd. Het is, uh, was afgelopen vrijdag 50 jaar geleden... dat de uh, White Album, oftewel het uh, dubbel LP The Beatles... uitkwam in de wereld. En men was verbaasd. Want het was natuurlijk na het nogal... Sergeant Pepper en een heel erg geproduceerde Sergeant Pepper, eigenlijk een stap terug. In de oude richting, zal ik maar zeggen. En uh, ja, de kritieken waren ook wisselend. Maar zo langzamerhand wordt het album toch steeds na 50 jaar nog zien, gezien als uh, Zijnde, een meesterwerk. En dat is het natuurlijk ook. Uh, wat gaan we doen vandaag? Nou, ga ik u vertellen. Uh, ik heb natuurlijk het nieuwe album. De nieuwe mix. Want hij is opnieuw uitgebracht. Hè, dat weet u natuurlijk al lang. Hij is opnieuw uitgebracht in een remix van Giles Martin. En dat is de zoon van de bekende George. En die heeft het hele album ontleed in al zijn facetten... en het opnieuw gemixt. En het mooie daarvan is dat het nu net klinkt... alsof het gisteren gemaakt is. Echt zo verschrikkelijk mooi dat hij dat gedaan heeft. Zonder dat hij de sfeer van het album heeft aangetast. En dat vind ik op zich al een prachtig iets. Wat is er nog meer? Nou, er zijn uh, drie versies uitgekomen. Uh, namelijk de dubbel LP zoals die oorspronkelijk was. Dan wel de remix natuurlijk. Dan verder een luxe boxset van vier LP's. Waar ook de zogenaamde Asher demos bij zaten. Nou, die heb ik natuurlijk bij me. En die gaan we dan ook draaien. En dan is er nog een super deluxe versie van zeven cd's met een heleboel... ...andere demo's erbij. Maar die kost denk ik zo rond de 140 euro. 135? Oh, nou ja, maakt het uit. Oké. Okay. <laughs> Dat is Bart van de Meer, dames en heren. Uh, maar uh, ik heb een tip voor u. Als je nou gewoon uh, die vinylbox koopt... ...die kost maar 89,95, Want al die andere demo's en dingetjes... ...die je er in de superdeluxe versie bij krijgt... ...staan gewoon Spotify. Dus daar heb je ze maar niks. Dat is mooi makkelijk en mooi meegenomen. <laughs> ja, nou, zo is het. Zo is het toch? Jawel. Goed, wat gaan we doen? Nou, we gaan gewoon uh, vandaag uh, natuurlijk het hele album draaien. Dat doen we tot vier uur. Dus we, we blijven gewoon lekker bij u. We gaan het hele album draaien als een verzetten. We gaan alles laten horen. Uh, zelfs de nummers die we al gehoord hebben. Want die klinken van vernieuwd toch nog weer anders <laughs> dan van een mp3'tje uit Spotify. Dus ik ga ze gewoon opnieuw draaien. Kan me niks schelen. Al oh, wordt kor helemaal, of Bart helemaal boos. <lacht> dan zeggen we gewoon Bart boos. <lacht> Dit is het eerste wat ik u graag wil laten horen. Oh, wacht. Oh, wacht praat jij het even vol? Ja, dan uh, moet de naald wel in de groef natuurlijk. <lacht> Dit is al een hele bijzondere remaster, zeg maar. Dit is de Asher demo van Back in the USSR. Vloe. From Miami Beach, P.O.A.C. Didn't get to bed last night On the way the paperback was on my knee Man, I had an awful flight I'm back in the USSR. song You don't know how lucky you are, boy Back in the USSR. song Been away so long I hardly knew the place Gee, it's good to be back home Leave it till tomorrow to unpack my case Only disconnect the phone I'm back in the U.S. You don't know how lucky you are, boy. Back in the U.S., back in <laughs> the U.S., back in the U.S. Well, the Ukraine girls really knock me out They leave the West behind And my song girl, make me do. sing and, and shout That is Georgia always, always on my, my, my mind, mind. My back was on my knee, Man, I had an awful flight I'm back in the USSR Oh, you yeah. don't know how lucky you are, boy Back in the U.S., back in the U.S., back in the USSR Will the Ukraine girls really knocked me out They leave the West behind the When my school girls make me sing and shout. The Georgia's always on my my my my mind. I've been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my cake Let me disconnect the phone and back in the USSR. You're not lucky you are, boy. Back in moet met uh, dit stuk uh, moet je je voorstellen dat de vier. Uh, Heren uh, Beatles uh, thuiskwamen nadat ze uit Rishikesh waren teruggekomen... wat uh, Bart al keurig verteld heeft. Nadat ze uit Rishikesh waren teruggekomen... Uh, verzamelden zij zich in het huis van George Harrison... die in die tijd in Asher woonde. Of Isher, nee, Asher. Uh, die in Asher woonde. Daar had hij toevallig nog een eenvoudige viersporen bandrecord te staan... En de liedjes die ze toen in Rishikesh onder andere geschreven hebben... die zijn ze toen akoestisch bij George thuis gaan opnemen... als zeg maar een soort voorstudie. Nou, die waren natuurlijk overal alleen wel via bootlegs... en illegaal en in slechte kwaliteit overal te horen... Alleen heeft Giles Martin ze nu opgepakt. Want die banden waren er natuurlijk wel nog gewoon. En die heeft ze opgepakt en die heeft gewoon gezegd... we gaan ook die eventjes lekker oppoetsen. En die resultaten gaat u ook horen. En ja, we hadden een valse start. We hebben al twee nummers gehoord. Maar ik ga toch om uh, de gang van het verhaal te laten komen... ga ik toch uh, weer nog een keer dat back in the users hard draaien. Maar nu, zoals het uiteindelijk geworden is, op de LP... En dat klinkt toch nog weer anders dan <laughs> je gewend bent. Luister maar. Back in the USSR van de van het Album. Het is echt een uh, metershoog verschil hoor. Echt waar. Met het originele album. Als je dat, uh, als je dat uh, vergelijkt. Ik heb dat natuurlijk gedaan. Ik heb het originele exemplaar ook nog ergens in de kast staan. Maar uh, dat is toch wel een heel groot verschil. Tussen hoe dit klinkt. Uh, en uh, hoe... Uh, het nu geworden is. Uh, het is een prachtig album en het klinkt lekker. Wat we ook gaan doen, Bart... Ja. Uh, want ik begrijp natuurlijk best... dat iedereen vier uur lang Beatles-muziek uh, misschien een beetje veel vindt. Echt waar? Ja, maar we gaan het wel doen hoor. Maar we gaan ook een paar zijstapjes maken. Ja. ja. Tijdgenoten uh, had je het over. Tijdgenoten, ja. Mm -hmm. En weet je wat een tijdgenoot van uh, uit de top 100 van 1968... want daar hebben we het over... Ja. stond ook dit nummer. Ah, ja. En in de Spotify lijst die ik heb staat hij op één. Of hij dat in dat jaar ook stond, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dit is wel een nummer uit ook 50 jaar oud is. I heard it to the grapefan, Gaye. We gaan af en toe ook gewoon lekker wat tijdgenoten draaien. Hè? Dat ik niet alleen Beatles muziek. Kijk, ik zal je even uit de droom helpen. Ja. Dit nummer stond niet in de top 100 van het jaar. Oh. Ik, heb het net, ik? ik heb het net even gecontroleerd. Oh. Nou, volgens Spotify wel, kan okay. uitspelen. <laughs> ja, Spotify zei dat hij er wel in stond. Nou, de, dan lig ik in commissie. Ja, zo is dat. Nou, dat kan ik ook niks doen. Spotify die... zei ik zei 1968, en toen kwam dit voor de, voor de, voor de loop. Die bouwde hier aan een slos? Wel, die stond er wel. In. Ja, maar die draait niet. <laughs> Die draait niet. Vind je niet erg, hè? Nee, hoor. Goed, uh, Asher Demo. Ik zei het wel, uh, thuis bij George Harrison... Uh, voor studies van de liedjes... zoals ze uiteindelijk op het White Album terecht zou komen. En uh, John Lennon schreef dit liedje voor de zus van Mia Farrow. Uh, want uh, dat was een dame die was ook bij die Maharishi... maar die was nogal stil en teruggetrokken. En vandaar dat John dit liedje voor de schreef. Dit is de Asher-demo van Dear Prudence, en dan gaan we gelijk over straks naar het origineel. Come on Wat uh, meneer uh, Giles Martin uh, ervan gemaakt heeft... dat is echt fabelhaft. Want echt waar, als je het op een goede installatie draait... en dat doen wij hier in de studio... dan, uh, <laughs> dan <laughs> klinkt het echt zo geweldig mooi. Nou, trouwens even, jij zei dat uh, de zus van Mia Prudence... Ja. die werd stil en teruggetrokken... maar ze was volledig geobsedeerd door het mediteren. Ja. En daardoor kwam ze niet meer buiten. Nee, zo was het. Ja. En haar aangewezen buddies, John Lennon en George Harrison... die hebben al hun overtuigingskracht moeten gebruiken... om het weer te betrekken bij die groep. Ja, precies. En, nou ja, en daar gaat dit liedje dus over. Ja. ja. Ik wil nog een klein stukje laten horen van die meerdere... van je horen. Nog een klein stukje, want hij heeft daar zo meteen een leuk commentaar bij. Ja, toch. Ja. Come to play. En dit is dan gewoon in een huiskamer uh, bij George thuis en opgenomen. of ze een Rishi-cash is. No one wants to know that. Sooner of later, she was to go completely berserk under the care of Maharishi Mahesh Yogi. All the people around were very worried about the girl because she was going insane. Insane. So nou, was dat leuk, of was dat leuk? Ja, dat, ja, dat was leuk. John Lennon dus uh, met nog even commentaar over het liedje, waarom hij dat geschreven heeft. Uh, even de tijdgenoot Bart. Kijk, ik ben benieuwd. Ja, ik, ik hoop het. <laughs> Dan komt hij. All the, world, all the sun, easy to see. Keep a De Rascals, tijdgenoot van de White Album. Dus uit ja, het jaar 1968, tenminste. Als ik Spotify moet geloven. Maar <laughs> mijn criticaster Bart van der Meer... zal natuurlijk wel misschien wel weer een andere mening toegedaan zijn. No, no, no, no, no, nee, nee, no, nee. No. Ah, Oké, okay, nee, dan is het goed. People en, got to be free, dat wel. Dat wel, en dat ook. En het is vandaag echt de dertiende, dames en heren. Want er is echt, als je nagaat wat er vanmorgen allemaal al fout gegaan is. <laughs> Trein zat vast in de tunnel, Dus er is geen treinverkeer tussen Beverwijk en Zandpoort Noord. Dat kan intussen opgelost zijn. Dat zou rond half één gebeuren. Er stond een trein vast in de tunnel. Uh, nou, verder had ik thuis een grote internetstoring. die ook nog niet opgelost is. Dus ik heb geen regio-nieuws vandaag. Helaas konden we niet voor elkaar krijgen. Want uh, de, de, ik heb geen internet thuis. grote storing. En, uh, en, uh, nou ja, en, en, en dan kom je te laat in de studio. en dan gaat er, en Cor, die, Cor, die of Bart die stond een half uur vast op de kruisweg. <lacht> nou ja. Het liep gesmeerd. We gaan vanaf nu de vanuit. We gaan nu vanaf nu het noodlot tarten. Zo is dat. Het gaat vanaf nu gewoon Soepel. allemaal goed. Het Gaat allemaal goed nu. Ja. ja. Goed. Um, we gaan nu ook echt verder. In de, niet meer in de herhalingen vallen. Want uh, de Deer Prudence en Becky daar... Had hadden, hadden we al gehoord. Yep. Maar we gaan nu echt verder, hoor. We gaan nu echt verder. Ja. ja. We, gaan het, we gaan het hebben over een monocle. Over wat? Een monocle. Oh. Want een glas onion. Is een Engelse uitdrukking voor Monocle. Oh, dat wist ik. Dus. Wat leuk dat jij dat weet. Nou, we gaan eerst weer even luisteren naar de Asher-demo. Want die is natuurlijk weer echt heel anders dan uh, de LP. Maar ik laat u eerst weer een stukje van de Asher-demo horen. Van Glass Onion. I told you about strawberry fields. Well, here's a place you noticed as real. Just another place you can go Everything glows Looking through the bent back tulips To see how the other half lived Looking through a glass onion I told you about strawberry fields Well here's a place you know just as real Just another place you can go. Everything's love. Looking through the bent back how never to live. Silly horror, there's a lot of booty. Looking through a glass of sunshine. Me, and, Me and my friend love Jabba Jaila. I told you about Strawberry Field you know just as real it's just another place you can go everything I catched it on many cameras, local friends, the downtown they all I told you about strawberry. En we hoorden eerst natuurlijk een stukje van de Asher-demo. De Asher en uh, we hebben ook nog uh, een heleboel andere demootjes. Gaan we ook zo gaandeweg de komende uren nog iets van laten horen. Die, uh, die krijg je er overigens alleen bij als je die 7zd-set van 135 euro koopt. Maar um, voor degenen die ze graag willen hebben... ze staan gewoon op Spotify. Dus het maakt helemaal niet uit. Er staat op Spotify een mooie lijst. De White Album Experience... En uh, als je die uh, hanteert, dan, uh, dan kom je alles tegen. Dan heb je natuurlijk niet het luxe boek en zo wat erbij zit. Nou ja, oké, okay, dan maar niet. Maar de, de opnames en zo, die heb je dan gewoon wel. En daar gaat het om. En trouwens, even <coughs> bijzijde. By, by, nee, hoe zeg ik nou? By the way. By the way. <laughs> bijzijde. Oké. Okay. Uh. Um, Ringo was uh, voor het eerst drummer hier op dit uh, album. Want op de eerste twee was het Paul. Ja. Want Ringo was eventjes... Uh, niet aanwezig. Nee, die was niet zo amused. Nee. nee. Maar, nee. En, maar het, het leuke aanvulling op dit verhaal is dat, uh, dat, dat uh, Ringo terugkwam. Dus voor dit nummer. Had George de hele studio verzicht. De ja, hele Drups voorzien met bloemen. Ja. Omdat we zo blij waren dat hij weer terug was. Ja. En uh, nog, ja, er is nog een andere informatie die ook leuk is voor de luisteraars natuurlijk. Kijk, uh, over het algemeen doet, de, doet het verhaal eronder dat de Beatles het op dit album niet meer zo goed met elkaar konden vinden. En dat het in het begin van het einde was. Maar als je nou uh, Giles Martin gelooft en die. Uh, die uh, de, de remix dus heeft gemaakt... en alles heeft doorgeluisterd. Die zegt, nou, er is bij de opwarming er, ver, er verrekt weinig van te merken. Want er waren gewoon vier gasten... die, die lol met elkaar hadden. En die gewoon lekker bezig waren. Dus... Dat merk je ook bij die Asher-demo's. Ja, dat merk je ook. Ze, nee, zijn, ze nee. waren gewoon lekker bezig. Ja. En, en, en uh, ja, dat er eens een keer een conflictje is... Ja, dat gebeurt bij de beste natuurlijk. Dat zal dus bij ik... de Stones ik... met Big and Keys ook wel gebeuren. Ja, ik sla Bart straks ook in mijn <laughs> <laughs> <laughs> nou, Pas nadat nou je bij het uh, station bent. Hè? Ja, pas nadat je het station Een tijdgenoot. En die komt echt uit 68, dat weet ik zeker. <laughs> Otis Redding.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 On the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm mm -hmm. sitting on the dock of the bay, wasting time.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 Denk nu natuurlijk bij, zich, bij uzelf. Wat is dit? Wat is dit? Ja, dat vraagt dat u is. zich af natuurlijk. Wat dit nu eigenlijk is. Ruscon Nee. <laughs> De piano in dit liedje, dames en heren, heeft uh, een hele belangrijke rol gespeeld. Oh, oh, het Mrs. Vonden. Mills. Mrs. Mills. Dit is Mrs. Mills. Ja, natuurlijk. Ja, geweldig <laughs> Mrs. Mills was een Engelse pianiste... die toen de tijd op zo'n spijkerpiano speelde. Uh, dat, dat deden ze gewoon door in de, in de hamerkoppen... van de piano spijkertjes te doen. Zodat ja. die wat harder klonk. <laughs> en dan, dan stemden ze hem ook niet. Dus die een beetje vals klonk. En uh, Winnie Edwell was daar ook goed in. En uh, Russ Conway natuurlijk. Ja, ja. Maar in Engeland hadden ze Mrs. Mills. En weet je wat nou zo leuk is? Ik draai dit even stiekem. Omdat diezelfde piano... die, die uh, hierin voorkomt... Die zit ook in Obladi Oblada. En hij staat nog steeds in Studio 2. Hij staat er nog steeds. Maar Abbey Road. Ja, en ja. die piano die staat daar nog steeds. Dus ja. als u bij IMI opname zo'n piano hoort... dan is het altijd die piano. Geen sampletje, ja. gewoon echt. Leuk is dat hè. Ja. Ja. Maar goed, Obladi Oblada was heel anders toen ze ermee begonnen. Luister maar. Nogmaals, daar gaat Ik heb hem zeer denigrerend uh, getypeerd als Granny Pop. <laughs> granny music shit. Ja, Granny Pop of Granny Music. Kortom, hij zag het niet zo zitten met. Niet het helemaal. Maar het grappige is, hij kwam wel met die geweldige pianoopeningen. Ja, daar kwam hij wel mee. Of en uh, er is ook nog een verhaal uh, hoe Paul eraan kwam. Want hij schijnt eens uh, ergens op vakantie of zo... ...aan iemand gevraagd te hebben van... Uh, ...hoe gaat het nou met je? En zo'n soort... Zo uh, ...ja, je mag het tegenwoordig niet meer zeggen. Maar die man die hier uh, zo'n... Uh, uh, ...ja autochtone figuur uit op die plaats, om het zomaar te zeggen. Die a man, Obla die, Obla da life goes on, man. Weet je wel? En ja. Dat heeft hij dus gewoon gebruikt voor dit liedje. Okay. En de pianopartij, inderdaad, in dit nummer, die je nu gaat horen... de echte versie, met die Miss, Miss, Mrs. Mills piano... die is dus gespeeld door John Lennon. En even, even wat anders nog. Oh ja? Desmond, ja? in dit liedje, dat ja? is Desmond Dekker. Oh. Van die Israelites... Oh, dan is die het ook geweest die dat Obla oh, die Obla oh, daar gezet. wel, ja. Ja, heilijk. dan is dat die geweest. Dat is Desmond Dekker geweest. Ja. ja, dat klopt dan inderdaad. Nou, dan komt hij hoor. De echte versie ja, de de, met de piano. Oh. De eerste uur hebben we het er alweer op zitten. Dan gaan we het halen? Jonge, jongen, jongen, dat Gaat het hard? Ik denk niet dat we het gaan halen. We halen het. Natuurlijk Tuurlijk wel. Komt allemaal goed. We gaan naar het NOS-journaal van 1 uh, uur, uh, dames en heren. We gaan straks uh, vrolijk verder. En we gaan tot 4 uur door met uh, uh, het gedenken, het herdenken van het 50-jarig jubileum. Mag, van, mag ik even wat vragen? Dan? Van de uh, van, uh, White Album. Wat wou je vragen? Van wie is deze uitvoering van All Those Years Ago? Ja, dat is een instrumentaaltje. Ja, leuk, dat is ja. Nou, de man heet Ronnie Aldridge. Fijn, ik ben blij dat ik het weet. Ja. <laughs> nou ja, als villager is het leuk. Ja, dat is waar.